1 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Philip beëdigd als zevende koning der Belgen. Brand in hoofdkantoor Veemen in Parijs. En beloning voor informatie over mensensmokkelaars. Het weer volop zon, het wordt tropisch. Landinwaarts maximaal tegen de 30 graden. Op de stranden is het iets koeler. Morgen en dinsdag wordt het ook op veel plaatsen meer dan 30 graden. En van woensdag neemt de kans op onweer toe. België heeft een nieuwe koning. Een uur geleden legde Filip de Eet af en werd ermee de zevende koning der Belgen. Mark Robin Visser, jij bent in Brussel bij het Koninklijk Paleis. Ja, op dit moment, zojuist een halve minuut geleden, is de balkonscène begonnen. De scène waar toch de meeste Belgen hier uh, voor gekomen zijn. Het is hier langzaam voor het paleis ook een stuk drukker geworden. Begin van de ochtend uh, waren hier nog niet zoveel mensen, maar het staat hier nu toch gezellig vol. En daar in de verte zien we ze tussen de bloemstukken uh, staan... Joris van Poppel, je bent net iets langer dan ik. Vertel ja. wat je ziet. Ik zie uh, koning Filip uh, nu uh, zwaaien. En heel veel mensen die er, uh, luidkeels terugroepen. En Mathilde natuurlijk koningin. Mathilde moeten we vanaf nu zeggen, in het wit staat ook keurig mee te wuiven Met z'n tweeën. Ze willen duidelijk laten zien dat ze, dat ze een koppel zijn, een koninklijk koppel, komen ze hier naar voren. Misschien dat zo dadelijk de rest van de koninklijke familie ook nog komt, ik weet het niet. Maar ze staan nu nog steeds te zwaaien. Ja, het gaat goed hier. Ja, ze staan te zwaaien. Heel rustig, hele bedeesde uh, beweging met de arm. Nu uh, weer eventjes niet. Ik weet niet precies wat er nu, of nu de rest van de familie ook gaat komen. Ja, ondertussen kijk ik even om me heen. We zien hier en daar een Belgische vlag. Hier en daar zelfs een frivol uh, Belgisch kroontje bij de mensen op het, uh, op het hoofd. Uh, een stuk minder... Oh ja, ja daar, daar gaat nu weer iets gebeuren. U hoort het misschien ook wel. Hij zwaait weer, ja. Heel in de verte, volgens mij is het Albert die nu ook naar voren is geroepen. En nog meer applaus krijgt hij natuurlijk. Mensen willen hem bedanken voor zijn koningschap van 20 jaar. Maar We luisteren even naar dat applaus. Hè. Ik bedoel, het is, het is natuurlijk erg warm vandaag. De Belgen gaan andersom met deze troonswisseling. Uh, maar het, het knalt hier niet, Joris. Nee, Mag het, je dat zo zeggen? is geen oranje gek zoals nee. we dat in Nederland hebben. Nee. Dat, en dan moet je ook nog bedenken dat nu iedereen die zich royalist noemt in België, nu ook hier is. Dus ik denk niet heel ja, veel heb... meer Koninklijk, Koninklijk Huisfans heb je die echt zo uh, graag dat willen, ja. dat willen uitdragen. In ieder geval, uh, de mensen leven wel mee. Maar het, het leeft gewoon hier niet zoals in, uh, in Nederland. Zo gaat dat dus hier. Ja, Esther Wolswinkel van het Blad Forsten, is hier ook nog steeds. Hallo. Ja, je kijkt ook mee naar de balkonscène, de Belgische balkonscène. Ja, het valt een beetje tegen. Ik vind dat het wel... Uh... Wat valt je tegen? Nou, het gejuich van het publiek eigenlijk. Ja. leuk. In Nederland is het echt heel massaal gejuich. En hier, hier ja, hoort een gaat... en gaat dat even wat we... Het even wat op, ja. Ja, want ik denk dat we nu echt gaan kijken naar de kinderen van Filippe en Mathilde. Want daar kijken we natuurlijk heel erg naar uit. Ja. En die gaan we dan voor het eerst uh, zien. Ja. ze hebben gisteren al geoefend, dus... Uh... Ja. Nou, we mogen zeggen dat de meeste mensen ook voor deze scène zijn, uh, zijn gekomen. Uh, er, was hier overigens, er waren hier bijvoorbeeld geen televisieschermen of geluidsdingen... waardoor je die hele applicatie vanochtend kon meemaken. Dus de, mensen, de, de echte diehards die hier al vroeg waren... Die, die hebben echt zitten wachten tot dit moment. Ja, Joris, jij hebt de hele ochtend op televisie voor de NOS, uh, voor NOS Actueel Verslag gedaan. Hoe bleef jij deze dag als correspondent hier? Nou, als correspondent is het een hoogtijdag natuurlijk ja. dat dit gebeurt. Ik kijk toch wel met, met, met, met Nederlandse ogen hier. Dus ik vind het wel verbazingwekkend dat dat verschil... dat de walen nog wel een beetje koningsgezind zijn. En mijn Vlaamse cameraman natuurlijk aan de lopende band... hatelijke grappen maakt over Filip. Het moet gezegd worden, Filip zijn eet deze ochtend. Zijn Nederlands was redelijk goed. Hij was niet zo zenuwachtig als zijn vader. Dat ging eigenlijk foutloos en voor zijn doen echt goed. En nog krijgt hij aan de lopende band commentaar van zijn Vlaamse cameraman... die gewoon absoluut... Die er, die er geen vertrouwen in hebben, die dat absoluut niet zien zitten... dat koningshuis, dat merk je hier aan alle kanten. Ja, ik ben ook benaderd door mensen van uh, onder andere de VRT, de Vlaamse omroep... die dan ook aan mij vragen, wat vindt u nou van Filip? Alsof ik daar ook een idee over moet hebben. maar dat klinkt ook een soort onzekerheid in door. En uh, ja, dat met die Hollandse blik kijken. Ik, ik moet je zeggen, ik heb expres een shirtje met een oranje streepje aangetrokken... om een beetje in de stemming uh, te zijn. Ik ontkom er niet aan om het vanuit die, uh, die Nederlandse blik te zien. En dan merk je dus hoe anders het hier is. Ja, er komt weer een... Ja, daar komt denk ik de rest van de familie nu ook het, uh, op het balkon. Op. Wij, wij kunnen bijna niet anders dan er vanuit een Nederlandse blik naar kijken. Maar misschien is Nederland ook wel de uitzondering als we het over het Koningshuis hebben in plaats van België. Wat denk jij? Nou, de specialist van Vorsten weet daar alles over. Maar uit mijn beleving is in, in, in, in, bijvoorbeeld in, in Denemarken de koning uh, populair, maar ook niet weer zo'n gekte als in Nederland. Misschien Engeland een Engeland, beetje. Ja, ik denk ja. dat Engeland heeft natuurlijk veel meer traditie en veel ja. meer ceremonies. Dat, dat, dat, spreekt, ja. dat spreekt gewoon heel erg tot de, tot de verbeelding. Bijvoorbeeld bij het huwelijk van William en Kate. Ja. En, maar, ja, en Nederland ook echt. Ja, die zijn echt oranje fans. Ja. En dat is toch, dat is ja. gewoon minder diep geworteld dan ja. hier in België. Dat merk je heel duidelijk. Nou ja, ze staan er op het balkon. Ze staan er en wij staan hier. Dat is ja, Joris. Ja, het, is, het is toch wel heel belangrijk wat Filip hier doet. hoor, Omdat hij wil laten zien dat die koninklijke familie... waar zoveel schandaaltjes zijn, een echtelijke dochter die ruzie zoekt... een, een enfant terrible, prins Laurent... een familie met veel problemen, een dysfunctionele familie wordt hier gezegd... dat die hier nu allemaal samen... Ja. buitenechtelijke dochter staat er niet bij... maar dat ze hier toch bijna allemaal samen op het balkon staan... om te laten zien dat ze één koninklijke familie zijn in dit zo verdeelde land. Eén familie voor dit ene verdeelde België. Ja, en dat klinkt dus hier vanuit het publiek zo. Zij Mark-Robin Visser in Brussel bij het Koninklijk Paleis... samen met Joris van Poppel. Nog even terug naar uh, eerder vandaag, de eet van uh, nu koning Filip. Chris Ossendorf, je hebt dat, uh, dat gevolgd, die eetaflegging. Ging dat nou ook zo'n beetje als bij ons op 30 april, of was het ook anders? Nou, het is in ieder geval vlekkeloos verlopen. En er waren mensen die daar van tevoren wel hun vragen bij hadden. Die dachten dat net als de vorige keer in België... er nog wel protest zou zijn. Bij de inhuldiging van koning Albert werd er nog in de zaal geroepen... Vive la Republiek. Ten slotte zijn er ook veel Republikeinen hier in België... die weinig zien in het Koninklijk Huis. Maar deze keer de aflegging van de eed vlekkeloos verlopen. Koning Philippe heeft toen ook een toespraak gehouden. De zevende koning der Belgen is hij. Hij roemde zijn vader, koning Albert, als een man met aangepunt geboren menselijke warmte. En somde toen in het parlement ook de kwaliteiten van België op. België is sterk door de grote verschillen in taal en cultuur. Een krachtig land, krachtig genoeg, met heel veel talenten bij de bevolking... om uit de economische crisis te kunnen groeien, zegt koning Filip. Hij is ook trots op Brussel als hoofdstad van Europa... met een grote rol van Belgische politici in de Europese Unie. En hij zei ook dat hij vol vertrouwen is dat hij zijn land als koning mag gaan dienen. En hij hoopt zelfs op een nieuw enthousiasme. Luister maar mee. Dames en heren, ik zal in België en in het buitenland al deze kwaliteiten ondersteunen. Ik werde alle deze, onze goede eigenschappen, met alle kräfte in België en in het buitenland, förderen en ondersteunen. Je soutiendrai en Belgique et en l'étranger toutes ces qualités qui sont les onze. Donnons... Tous ensemble à notre pays un nouvel élan d'enthousiasme. Es lebe Belgique, leve Belgique, vive la Belgique! Vive la Belgique, leven België. De nieuwe koning, de zevende koning der Belgen, Philippe, was dat in het parlement. Een afgeladen zaal, bomvol met politici, want dit land kent bijzonder veel politici... die er getuigen van waren dat er een nieuwe koning in België is. Een aantal leden van het parlement waren uit protest weggebleven. Dat waren met name de Vlaams nationalisten. Verder was er veel belangstelling. De koning is daarna in de open Mercedes 600 naar zijn paleis gereden. Ondertussen zijn er 101 kanonschoten afgeschoten in het park in Brussel. Het park wat zich nu opmaakt voor een fijn feest in de zon... bij 25 tot 30 graden, kan niet misgaan... tot en met het vuurwerk vanavond om 11 uur. Chris Ossendorf in Brussel. Dit is het nos journaal. Martijn van Bik. In het hoofdkwartier van de feministische actiegroep v in Parijs... heeft brandgewoed. De organisatie twittert dat de kamer waar een van de activisten sliep... helemaal is uitgebrand. Er zijn geen gewonden gevallen... De oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar volgens Franse media zijn tegen en de afgelopen tijd veel bedreigingen geuit. Volgens een tweet van de actiegroep heeft de brand gewoed in de Kamer waar een activiste sliep, om wie deze week veel te doen was. Zij staat op de nieuwste versie van de Franse Marianne-postzegel. Marianne is een officieel staatsymbool uit de Franse Revolutie. De actiegroep is bekend geworden doordat de actievoersters vaak met ontblote borsten demonstreren. Australiërs die de autoriteiten informatie geven over mensensmokkelaars... worden daarvoor beloond. Tipgevers kunnen tot omgerekend 140.000 euro krijgen... als hun informatie leidt tot de arrestatie en veroordeling van mensensmokkelaars. In Australië komen veel bootvluchtelingen aan... die door smokkelaars naar het land worden gebracht. Vrijdag maakte Australië bekend dat het geen vluchtelingen meer opneemt. Wie aankomt, wordt direct doorgestuurd naar Papua-Nieuw-Guinea. Daar wordt gekeken of mensen recht hebben op asiel... Zo ja, dan kunnen ze op Papua-Nieuw-Guinea blijven. Voor de tweede nacht op reis zijn in de Parijse voorstad Trap rellen uitgebroken. Zo'n 50 mensen demonstreerden tegen de politie. Ze staken auto's en vuilnisbakken in brand. Ook gooiden demonstranten vuurwerk en een brandbom naar de politie. Er raakte niemand gewond, vier mensen zijn opgepakt. De demonstranten eisen de vrijlating van een man die donderdag werd opgepakt... nadat hij ruzie had gekregen met twee agenten...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 Er zijn nog geen berichten over gewonden of over schade. Sport. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is dag 2 begonnen van de NK Atletiek. En die houtkamp is er ook. En die heeft het al een Nederlands kampioen opgeleverd? Jazeker. Drie al. Uh, op de 10 kilometer bij de mannen. Michel Butter. Goed gelopen, want het is warm. Uh, tussen de 25 en 30 graden. En dan 10 kilometer hardlopen, dat valt niet mee. Maar Michel Butter was de beste... Bij het snelwandelen, over warm gesproken, 20 kilometer snelwandelen, Harold van Beek, zijn twintigste titel, ongelooflijk, twintigste Nederlandse kampioenschap. En bij het kogelslingeren heeft Eva Renders de verste kogel geslingerd en is daarmee een Nederlands kampioen. En bij de 110 meter hoorde verscheen favoriet Gregory Sedok niet aan de start. Wat is er met hem aan de hand? Ja, een lichte hemstringblessure. Hij uh, heeft zich al geplaatst voor de uh, wereldkampioenschappen in Moskou. 10 tot 18 augustus. En wil absoluut geen risico nemen. Het was wel jammer dat hij er niet bij was. Maar uh, uh, ja, hij hoeft het niet echt te doen. Dus neemt hij geen risico. Uh, dat zullen sommige atleten vanmiddag verder wel doen. Want er staan nog wat mensen te popelen om ook naar Moskou te mogen gaan. Uh, een voorbeeld daarvan de 400 meter vrouwen. Met uh, Maria Gafour. Ik uh, verwacht veel van haar, maar je uh, zult het zien. Het is iets aan de warme kant. En dat is uh, voor atletiek af en toe lekker. Maar zo warm, dat is ook weer niet goed. Dus het is afwachten of er nog grote mooie resultaten worden behaald vanmiddag. En die houtkamp in Amsterdam, die NK-atletiek, zijn vanaf twee uur te volgen op deze zender bij Langstein. Er is een verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooi. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Bergen op Zoom... staat tussen de Belgische grens en het Knobbert Markiezaad nog 2 kilometer. En het is druk richting Zandvoort. Je hebt een half uur vertraging op de N200 vanuit Haarlem naar Zandvoort... tussen Overveen en het strand staat 5 kilometer. En op de N201 een kwartier vertraging richting Zandvoort. Tussen Heemstede en Zandvoort rijdt het ook langzaam over 5 kilometer. En tot besluiten hoofdpunten van deze uitzending. Philip is beëdigd als de zevende koning der Belgen... Brand in hoofdkantoor Veemen in Parijs. Er zijn geen gewonden gevallen. En Australië looft een beloning uit voor mensen die informatie geven over mensensmokkelaars. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. de a 100 hier over de Ja, is een goed spel hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag. Tweede deel van de perstribune van Max. De gast voormalig wielrenner Adrie van der Poel. Onder meer wereldkampioen veldrijden in 1996. Drie toeretappes heeft hij op zijn naam staan. Bijzondere combinatie wegrennen en ook nog veldrijden. Als u vragen hebt aan Adrie van der Poel, deperstribune.nl. Twitteren kan ook, hashtag perstribune. Vliegende Kip Jules van der Wart is op pad. Hij praat zometeen verder met Rob Harmeling, oud wielrenner. En ook eh, begaafd gitarist. Straks de derde aflevering uit onze zomerserie Tune Toppers. Over de verhalen achter bekende radio- en tv-tunes. En dan hoort u ook wie achter deze muziek zit. Goedemiddag, het Radio 1-journaal. Ja, dat was de tune op de zender van 1999 tot 2005. Makers hebben meer gedaan, hoor. Dat hoor je zo meteen. Tot twee uur. Welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Dan zou ons tuentje ooit in de tune-toppers van dan over twintig jaar terechtkomen. Je weet het niet. Adri van der Poel, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Uh, net terug uit de Ronde van Luik. Ja. Iedereen kijkt naar de Tour, maar wat is de Ronde van Luik? Uh, dat is een uh, wedstrijd voor uh, elite zonder contract en uh, belofte. Ja, en die hopen dus aan de hand van de prestaties daar door te stoten... <tie> Is dat, dat zou bedoeling? kunnen? Ja, ja, nou ja, vooral voor de belofte. Elite zonder contract, die zijn al wat ouder. Dus uh, daar wordt het al wat moeilijker voor. Ja. Maar voor een belofte is het een hele mooie wedstrijd. Ja, en wat heb jij gedaan in die ronde? Ik was daar ploegleider. Van? Een BKCP Power Plus. En is dat een uh, ploeg waarvan we de naam moeten onthouden? Omdat je ze zegt, nou, let eens nou, op wie daarin zit. <tus> het is meer een, uh, een veldritploeg. Ja. Uh, het is de ploeg van Niels Albert. Dus die moet dan bij, uh, bij de crossliefhebbers wel bekend zijn. En uh, daaronder hangt dan weer een, een ander ploegje. Dat is uh, ene term BKCP waar ik dan uh, een stukje begeleiding bij doe. En ja, soms ga ik ook met de grote jongens. Mee. Ja, en, en is er iemand bij van wie jij zegt, hou hem in de gaten de komende jaren? Uh, nou ja, kijk als je bij de, bij de belofte, dat zijn best wel allemaal goede mm -hmm. renners. Als je uh, Wietse Bosmans, Michael van Toornhout, uh, Jens Abrahams, uh, mijn eigen zoon. En bij de junioren uh, heb ik dan ook een andere zoon liggen. En uh, ik heb dan, uh, nou ik niet alleen, maar er gaan twee jongens van uh, ons opleidingsteam die gaan naar uh, de Rabobank. Ja, ik hoor je ook zeg maar eigen zonen. Ja. Wie zijn dat? Uh, David en Mathieu. En wie is, uh, wie is het grootste talent? Wie treedt uh, denk nou, je in, voor Als je, als je, als je de uits, uitslagen bekijkt, zou je uh, moeten zeggen: de jongste. De, de, die uh, rijdt de laatste drie jaar schitterend. De, de, ja, de oudste heeft ook. Uh, uit testen blijkt dus dat hij ook die aanleg heeft. Alleen dan gaat het wat uh, stapsgewijs. Ja, maar uh, dat houdt ook in: het zijn twee verschillende karakters. En waarschijnlijk daarom ook dat het bij de ene wat sneller gaat dan als ja, ja. bij de ander. Ja, maar hebben zij het uh, van hun vader meegekregen? Uh, de liefde en het talent? Uh, ik denk ook uh, het talent ook een stukje van de moeder. Dus uh, uh, zelf ook, maar je moet het gewoon zelf doen. We ze hebben alle twee gevoetbald op een vrij hoog niveau. En dan op een gegeven moment haken ze daar toch af en willen ze gaan, uh, gaan fietsen. En dat, ja, dat blijken ze dan ook uh, ja. goed te kunnen. Maar zij fietsen natuurlijk altijd tegen de naam van vader op. Hè? En vooral tegen zijn, uh, zijn carrière die niet mis was. Ja, maar dat's, dat's, uh, daar heb ik ze wel goed ingeprent. Oh, ja? Ja, natuurlijk, ik bedoel, uh, vergelijken, dat is uh, bijna niet mogelijk. Je zit ook met geraas, uh, generaties, je zit ook met... Uh, ja, hun, hun, hun zijn heel anders dan ik. En daar heb ik gewoon gezegd, ja, die, die, je mag vergelijken wat je wilt. Wij proberen voor ons zo goed mogelijk te doen. En wat mijn ja. vader gepresteerd heeft, ja, dat, dat, dat is zijn tijd. Nou ja, weet je, als zij zeggen, ik ben Mathieu of David van der Poel. Dan zegt die ander gelijk, oh, maar dan ben, ben je zoon van Adrien. En dan, dan gaat het verhaal over Adrien natuurlijk. Nou, nou dat, uh, <coughs> ja, het gaat uiteindelijk over hun, hun ja. prestaties en, en, en niet wat paard Nee, maar ik bedoel, wat ja, zij altijd snap. op hun bord krijgen. Ja. Maar ik denk wel dat ze daar heel goed mee om kunnen gaan... en dat ze de, terwijl zo'n wending we proberen te geven... dat het eigenlijk over hun, hun carrière gaat en niet over die van pa. Nee. Nou laten we jouw carrière eens in beeld uh, uh, krijgen in een, uh, een korte samenvatting. Een carrière van overigens 20 jaar, op, eerst op de weg, later ook als veldrijder. Etappe-overwinning in de Tour, wereldkampioen veldrijden, winnaar Luik bastenaken luik en, uh, en ook de laatste Nederlandse winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Ik praat over 1986. Deze vierband gaat sprinten voor de overwinning... in de 70ste Ronde van Vlaanderen. Dat staat vast. Flup van de Branden, Sean Kelly, Adrie van der Poel, Steve Bauer. Kijken, toch nerveus? Kan Adrie van der Poel je voor een verrassing zorgen? Want de Poel zit nog steeds goed. Nou moet Kelly van heel ver komen. Dus op een sprint... Van de Poel! Adriaan is van de poel. Verslaat hier nou toch, Kelly? Zo, wat zeggen we daarvan? Ongelooflijk! Ja, wat zeggen we daarvan? Ja, iedereen dacht John Kelly gaat natuurlijk winnen. Ja. ja. Maar jij niet? <laughs> uh, nou, nee. Kijk, als je, als je in die situatie zit, moet je, moet je gewoon je in verplaatsen wat Kelly aan het zitten denken. Hij was gewoon de rapst. Nou, dat, dan begin je al een fout te maken. Je mag nooit je tegenstanders onderschat, uh, onderschatten. Hm. En ik denk uh, dat hij dat wel gedaan heeft. Ik denk van, ja, ik klop die Van der Poel toch 9 van de 10 keer. Alleen net die ene keer niet. En... <clears throat> Dat is altijd wel een, een, een van mijn sterkste punten geweest. Gewoon de tegenstand heel goed kennen. Je moet natuurlijk ook maken dat je zelf goed bent. Maar ja, ja dan gewoon kijken wat, wat zouden ze nu denken. En daar precies zeg maar, het tegenovergestelde van gaan doen. Ja, klassiekers waren jouw uh, terrein. Hè? Want je hebt ook uh, de goldrace, uh, meen ik, ja. uh, gewonnen. Ja. Dus uh, de ronde van Vlaanderen. Luik, Basta Aken, Luik. Ja. Maar nooit een grote ronde, uh, Nee, uh, van de week toevallig nog over gehad. Ik kwam over in 81 en zeg maar, zeg maar mijn even knie bergop was Stefan Rood. Dus die later in 5 of 86 wel ja. de Giro wint en de Tour. En mijn tweede Tour was, was, was een stuk beter als mijn eerste Tour. Maar ik, ja, ik denk als, als je daar zoveel van moet doen. Uh, laat mij maar gewoon bij de kleinere wedstrijden houden. Ja. De klein, en dat bedoel ik met ja, kleinere rittenkoersjes en, en de eendagswedstrijden. Ja. En ja, z, ja, zo kun je ook uh, leuk fietsen. Ja. En je hebt drie toeretten gewonnen. Ja. Het gek is, ik dacht het zijn er twee. Ja. Maar hoe, waar, waar zit dat voor... Ja, behalve dat je kan denken, jij kan nu goed tellen... maar er zit toch iets in. Ja, in 1984, uh, na heel veel discussie van uh, Ben Aino, want die vond het helemaal niks dat ze soms twee... en ook nog eens drie etappes op een dag moesten rijden. Uh, want dat is dan... Ja, dat uh, je en smiddags zei. St ja, starten, hè? Ja. finishen en dan twee uur op een veldbedje liggen... of drie uur en dan uh, de volgende rit. Had de toerorganisatie er niet, mee, niet beter op gevonden... om gewoon een, een, een, een plaats aan hm. te duiden... ergens uh, halverwege in het parcours en daar kon je dan uh, bonificatie pakken. De eerste, uh, laat ik laat het zeggen, hetzelfde als op het einde van de rit. Met, met prijzengeld, met punten. En ik zat toen in de ontsnapping met, met een renner of acht. En uh, Adrie van Auwelingen van onze ploeg die zat er ook bij. En die trok de sprint aan. Zodoende won ik die tussensprint. En kwam ik op één seconde van de gele trui. En de dag daarna pakte ik dan de gele trui. Ja, en hoe voelt dat als je de gele trui met je schouders krijgt? Nou, ik heb hem pas de andere dag gehad, want er was een ja. rekenfout gemaakt. Uh, iedereen wist het, behalve de toerorganisatie. Maar, maar het was wel zo, het, het was in de buurt van Roubaix aankomen. En een van de grote sponsoren was uh, Lara Doet En Ferdy van Houten, die die etappe won. Die reed Lara doet en dan s'avonds kwamen ze een excuses aanbieden. En kreeg ik alsnog de gele trui. Ja. Maar daar kon toen onze, onze en toenmalige ploegbaas kon konden niet echt mee lachen. Dat nee, nee. is natuurlijk een hoop publiciteit. Ja die, natuurlijk, je mist uh, het, is, het moment ja, smiddags ja, van, ja, ja, van de, de, de huldiging, petje ja, ja. op, trui ja, ja. aan en, uh, en de foto's ja. en de televisie. Wanneer ontdekte jij, ik heb talent voor wielrennen? Ik, ik ben begonnen toen ik een jaar of tien, elf was en, en ja, ik kon eigenlijk niks hoor. Ik werd overal gedubbeld, en, maar ik vond het fietsen zo leuk. En, en ik merkte wel, iedere keer als ik naar een hogere categorie ging, had ik minder moeite om mijn tempo te volgen. En op een gegeven moment, uh, ja, ik had, ik had dan de jeugd doorlopen, de nieuwelingen, de junioren. En voor, ja, ik wist het eigenlijk zelf niet, zat ik in de Nederlandse selectie. Rini Wachtmans, die had mij een paar keer in koers. En ja, de manier van koersen sprak hem wel aan. Ja, zodoende kwam ik in de selectie. Ja, nou ja, als je bij de selectie hoort, dan, ja, dan gaat er toch een wereld voor je open. Dus ik mocht mee naar het buitenland. Uh, ik heb uh, Olympische Spelen mogen doen, de WK mogen doen. Ja, de Olympische Spelen werd ik dan eerste Europeaan en ja, en toen ja, eigenlijk net daarna kon ik prof worden. En is dat dan heel hard trainen? Als je zegt ja, ik had niet direct het talent ervoor. Het was niet mijn eerste nou, aanleg. Ik, ik moet wel eerlijk zijn, ik had een bloedhekel aan hard trainen. Oh. Maar wel lang trainen. Dat vond ik zalig. Oh, ja? Zo 30 per uur rijden en dan 6, 7, 8 uur soms. Dat vond ik heerlijk, maar echt hard trainen, zoals het nu gedaan wordt, die blokjes trainen. Ik twijfel of dat iets voor mij geweest zou zijn. Ja. Dus gewoon, het is nu allemaal gericht en, en, en het is allemaal gestuurd en en, en ja, voor mij was fietsen plezier maken en, en me amuseren. En soms twijfel ik wel of dat heden ten dagen nog is. Ja, wat zou je zijn geworden als je geen wielrenner was? Architect. Echt waar? Ja. Waar komt die liefde vandaan? Ja, waar komt dat vandaan? Een ik, ik, ja, boerenzoon, dat, dat sprak me eigenlijk al niet zo Uit aan. Uit de buurt van berg op Zoom. Ja, Bergen ja. op Zoom. Dus dat, dat sprak me eigenlijk niet zo aan. En, en mijn vader zei ook uh, altijd van... Joh, je hoeft dat niet te doen, er valt toch niks mee te verdienen. Doe lekker waar je zin in hebt. En dat heb ik goed in mijn oren geknoopt. En ik, ik vond, ja, ik, ik heb uh, gewoon basisopleiding gedaan op, op, uh, op de LTS. Dus ik kreeg alle vakken. Dus mm. metaal, schilderen, bakken, weet ik het allemaal. En ja, dat kwam dan toch de richting van de houtkant bij het metselen en zo. Kijk, en dan, ja, dan krijg je ik, er ook veel meer, want, want je ja. maakt iets, maar je kunt het ook ontwerpen. En zo, zo doen ik, zou ik eigenlijk architect gaan doen aan de Hoger Technische School. Leuk. Ja. Maar ja, daar kwam dan uh, de Olympische Spelen tussen. En... Het profcontract. En een hele heel carrière. Ja, het, is in niet, nee, het is er niet van gekomen. Het heeft twintig jaar geduurd. Waar, waar, waar staat in jouw ogen een gebouw waarvan je zegt... Nou, dat zou ik hebben willen ontwerpen? Ja, het, het, rechtsgebouw e het? Het, het rechtsgebouw in Antwerpen. Het rechtsgebouw. Wat langs, is daar mooi aan? Ja, dat is zo speciaal. Het gebouw op zich is eigenlijk heel simpel... Maar door de dakconstructies met al, allerlei... Uh, het, het lijkt een beetje op een vikingschip, weet je wel. Met die ja. vlaggen en zo. Maar dat, zijn, dat is dan gewoon het dak. Ja, dat vind ik zo'n mooi gebouw. Terwijl een ander zegt, nou ja, daar heb ik helemaal niks mee. Want ik, je, je kunt ook gebouwen hebben die uh, twee, 300 jaar oud zijn. Die schitterend zijn natuurlijk. Ja. Dus een beetje uh, smaak. Dat is waar. Maar dat, dat vind je dus mooi. Dat vind ik een het, mooi gebouw. Het rechtgebouw in, uh, in Antwerpen. Ja. Nou. Mocht iemand er langskomen, uh, maak een foto en stuur hem op, <laughs> en dan kunnen we hem op de website zetten. <laughs> Als pluk hem we wel van internet. Adrie, wat is jouw nieuws van deze week? Ja, ik, ik toevallig gisteren in de auto en, en dan ook, uh, waren ze bezig met wat dat begint ook weer natuurlijk de, het voetbal. En uh, in België waren ze zeer enthousiast dat uh, zulte Waregem tegen PSV gaat spelen in de volgende ronde. Ja, wat je even toelichten België. Jij woont daar? Ik woon in België en. en kijk, het is wel leuk dat je zo eens in een dooi moment in de auto zit... en je zit radio te luisteren. Kijk, Welke radio is dat dan? Nou, ik geloof ah, dat ik op M&M zat te luisteren. En in de zender. Belgische zender. Oh, dus. en, en, maar dan ging het erover oh. van dat ze zeer vereerd waren om uh, PSV... Ach. Want dat bracht heel veel uh, makkelijke kantjes met ja. zich mee. En toen zat ik te denken, welke makkelijke kantjes zijn er nou PSV... in plaats van ergens naar Moskou te gaan? En heel simpel, het scouten natuurlijk van PSV. Ja. He, van Zult de naar PSV, dat is anderhalf uurtje rijden. En als je naar Moskou moet... En daar zei die trainer ook, ja, die kunnen we regelmatig gaan scouten... om zo optimaal ja. voorbereid aan die wedstrijd te beginnen. Zeker, en de reiskosten zijn wat lager. Ook, ook, ook. ook nog. En je hebt een nieuwe koning. Ja. Als Nederlandse Belg. Ja, ja, ja, wat vind ja. je van Filip? Nou... Dan wil ik niet kritisch zijn, maar volgens mij uh, is het gewoon een uh, verjongde uitgave van uh, onze oude koning. Dus hij uh, ja, ja. straalt nou niet het, het, het enthousiasme uit dat wij in Nederland hebben. Hè? Nee, het is bijna alsof je een Vlaming hoort praten. Want zo praten de Vlamingen, ik generaliseer ook over hun nieuwe koning. Ja. Ze zijn ja. daar niet ja. enthousiast ja. over. Ja. Nou ja, het, het, het is te, ja, je ziet het, hè. als je televisie kijkt, het is allemaal wat stijf en. en, en ja. Volgens mij is het volledig gepro geprogrammeerd. Er komt niet iets van spontaniteit naar buiten. Dus nee. het is allemaal heel strak en stijf en... en Hmm. Ja. En in jouw Belgische omgeving, want ik neem aan dat je net over de grens bij ja. Nederland woont... je hoeft ook verder niet adres en telefoonnummer <laughs> te noemen... maar daar leeft het niet nou, ook echt? Ik heb er weinig van gemerkt. Je ziet geen Belgische vlaggen en nee, opgetogen nee, ik heb heel weinig, ja, dan, dan heb je die oranje gekte. Dan ja. ja, zie je toch dat Nederland, wanneer er een heugelijke gebeurtenis daar helemaal in opgaat en dat is wel leuk van Nederland. Ja, en kijken die Belgen daar dan een beetje met een jaloers oog naar? Ja, Vind je dat jammer? Het is toevallig niet zo hier net een stukje kranten te lezen. Ja. En, en dan heb je goed Die zei ook van: ja, wij hebben helemaal niks met onze koning. En uh, geef mij maar de Nederlandse. Ja, maar je hebt, wel, ja, je hebt ook. Ja, maar goed, je bent ook. Nee, je hebt nu een oranje shirt aan. Hè? Met ja. Korte mouwen natuurlijk, vanwege de, de hitte ja. buiten. Ja. De, nou, dat is puur toeval. Oh. <laughs> <laughs> ik dacht. In deze, ik wil niet als nee. Belg worden weggezet nee, nee, nee, uh, nee. in deze uitzending. Nee, nee. nee, nee. Goed. Ja. Straks meer, Adrie van der Poel. Uh, en nu andere zaken. Hij verhangt ook deze zomer de mooiste sportverhalen, de vliegende kip. Ja, ik ben nog steeds in Hellendoor en uh, bij Rob Harmeling... ik kijk naar een hele mooie houten schuur, een hele mooie woning. Hij vertelde net dat hij een kalf kreeg in de, in de Tour de France. Ik zie wel uh, vuilens en paarden zie ik staan. Zo'n dus kalfje had hij goed kunnen gebruiken nu, denk ik. En ik zie een hele mooie gitaar, een Fender Stratocaster. Ik ben niet zo goed thuis in de muziek, hoor, wat dat betreft. Maar wat voor gitaar is dit, Rob? Het is een hele mooie gitaar... Eigen verdienst zo'n gitaar, een goede gitarist. Maar ik, uh, ik kan best een stukje fietsen, nog steeds wel, vind ik. Maar bij de gitaren hoor ik echt uh, tot de uh, liefhebbers, en zeg maar, een amateurtje. zie uh, je wel genieten? En, en ik vind het ook wel mooi klinken. Dus wat dat betreft mag je gewoon doorgaan hoor. Ja, ik, ik, ik, ik geniet er ook van. Maar en, uh, door het fietsen heb ik hele leuke contacten overgehouden. En uh, ik ben inderdaad een hele grote muziekfreak uh, en fan. En door, het, door, de, door de fiets, het fietsje wat me zoveel heeft gebracht... heeft me dus contact in de muziekwereld opgeleverd. Maar die, die jongens zeggen allemaal, Rob, je moet elke dag een uurtje spelen. En dat is met fietsen ook. Wil je lekker fietsen, moet je elke dag, elke dag een uurtje fietsen. En dat, dat doe ik dus niet. Dus dat, dat frustreert me een klein beetje. Maar ik heb ook geen pretenties. Ik ga, ik, ik, ik ga naar North Sea Jazz om te kijken. Maar ik zou er heel graag willen spelen. Maar dat blijft een droom. Nou... Uh... Ben jij als droom, ik kan me voorstellen als jochie... dat je droomt ook als wielrenner van een overwinning in de Tour de France. Dat is jou gelukt hè? in Bordeaux destijds. Kwam je alleen aan, hè? Nou, nee, ik, ik zat in de kopgroep van, van tien of elf renners. Moet je nagaan, niet eens meer precies weet. Maar uh, dat komt omdat ik eigenlijk die dag... Maar, maar één ding wist, ik ik ga een toeretappen winnen. Het was de opdracht van Prim. Die was het helemaal scheidsart, sorry voor het woord... dat ik heel een jaar al sterk reed... en eigenlijk al mijn krachten opofferde aan de ploeg. Maar hij kees het een klein beetje in de gaten van... ja, ik kan Rob niet op zijn geven... Maar hij doet zo zijn best en hij werkt zo hard voor de ploeg... Maar hij moest eens een keertje zelf gaan winnen. Dus ik kreeg de opdracht mee om zelf een etappe te gaan winnen. En de zenuw speelde een hele grote rol. Ik moest anders gaan koersen, niet zo gaan beuken. Op de twaalf, wat ik zo graag deed. Maar probeer de reserves over te houden tot de finish. En het gekke was, ik heb dus de hele dag met buikpijn van de zenuw gereden. Maar ik wist gewoon, ik, ik, ik kan niet verliezen. Ik moet gewoon heel goed luisteren wat de ploegleiding zegt. En niet te veel op kop komen. En dan in die finale maak ik het gewoon af in, in een lange sprint. En dat heb ik ook gedaan. Ja, het mooie was dat het al vrij snel in de Tour was. De verwachtingen werden ineens heel hoog ook voor je. Ja, kijk, de, tijdens de eerste etappe al uh, over de jaskebellen in, in Baskeland... zakte onze kopman uh, Teunens door het ijs heen, door de kou en regen. En kregen wij in één keer een volledige vrijbuitensrol. En uh, de derde etappe was die etappe naar Bordeaux. En uh, ja, ik kreeg dus uh, uh, compleet vrije speelruimte. En uh, met het, om, om de heel eerlijk te zijn, toen die toeretappe won, ik was wel blij. Maar toen dacht ik wel gelijk van, nou ja, dit is het dan. <laughs> maar misschien... ik viel een beetje tegen. Ja, ik denk, ja, dan heb je zo'n... Uh, Eigen, eigenlijk wel ja. Nu, een jaar achteraf, ben ik te veel trots op als toen op dat moment. Ik denk, nou, nee. toerietappen, dit is het dan, weet je wel? 21 jaar geleden, joh, mensenleven al. is net als met ja, eerste keer seks, dat valt ook altijd tegen. <laughs> ik weet het niet. <laughs> nou, je had je tweede keer moeten winnen, maar dat is niet gelukt, hè? Nee, dat is mij inderdaad, dat was mij niet gegeven. Dat had ik heel graag gedaan en uh, ik had wel 10 toerietappen willen winnen, maar dat is me niet gelukt. Maar ik ben heel blij met, met Bordeaux. Even een kort vraagje tussendoor. Wat doe je nu? Want je, uh, je reist heel veel door, uh, door Europa met balsams en dat soort dingen. Ik produceer sportbalsams en uh, daarmee reis ik niet zo heel veel door Europa. Dat gaat allemaal naar groothandels toe en die, doen, uh, die weten dat heel goed om te zetten, of weg te zetten naar de winkels en naar de sporten toe. Uh, maar een andere grote passie van mij is gewoon fietsen met uh, Jan en alle mannen, met het bedrijfsleven. En daarmee fiets ik door bijna heel Europa nog steeds. Maar wel op een, uh, op een toeristentempo. Ja, het was een tegenvaller voor jou uh, toen je hoorde in oktober dat Rabo ermee stopte. Want je reed vooral met Henny Kuiper en met nog iemand geloof ik. Hè, veel, uh, veel wedstrijden. En Adrie van der Poel. En, uh, Adrie van der Poel en ik uh, zijn, uh, ondanks dat hij ouder is als ik, uh, altijd concurrenten geweest. En Adrie die dacht dat ik een hele nosse, stoere, playboy-achtige jongen was. Die uh, al, alles maar fout kon doen wat, wat maar fout was. En uh, die heeft me op een hele andere manier leren kennen als een... Uh, ja, ik ben toch wel best een, een zacht, aardig... en soms misschien best wel een saai iemand... die best wel vroeg naar bed ingaat. En, uh, en, en best, soms op de muziek naar best wel een simpel leven. En heeft me heel, op een heel andere manier hebben we elkaar leren kennen. We zijn hele goede vrienden geworden. En uh, in de tour uh, de laatste tien jaar... heb ik dus met Adrie van der Poel en Handy uh, Kuiper dus drie weken lang intensief doorgebracht in Frankrijk. Maar het mooiste was op de, op de rustdagen... of in de middagen of de tijd hadden was met ons drieën... door uh, Frankrijk fietsen, gewoon anderhalf uur lang. En altijd praten over de koers en over Frankrijk... en over alle mooie dingen die we meemaakten. Mooie tijd. Wil je nog even wat spelen? Want we willen nog graag wat horen. <laughs> en dank je voor dit gesprek. Oud-Wielrenner Ophameling in gesprek met uh, Vliegende Kiep, Jules van der Wart. De passie van Harmeling, ja, die gitaar. Adrie van der Poel, je, je hoort uh, bij, bij Harmeling... jullie kennen elkaar heel goed, zijn goede vrienden... maar er was in de aanloop iets dat jij dacht... het is een Norse, uh, een beetje nee, stoere man... wat hij zelf zegt, die de playboy wil uithangen. Ik denk, wat een patser is dat, weet echt je wel. Waar? Ja, echt waar. Maar ja, de, wat hij ook zei, wat worden concurrenten. En, en Rob was wel altijd iemand die op de fiets heel indrukkend was... door zijn postuur, uh, was ja. vrij fors. Ik wist natuurlijk ook wel... Uh, dat hij wereldkampioen uh, was in 86. Want touré wij daar als prof en hun als amateur. En dan, uh, ja, hij kon zo verschrikkelijk hard rijden. Want uh, ja, soms zei ik, wel eens, zei ik wel eens tegen hem laat. Ik zeg joh, als ik zo hard had kunnen fietsen als jou... dan had ik nog veel meer koersen gewonnen. Ja. Maar ja, ik geef het zelf aan. Hij deed het vaak op het verkeerde moment. En, en, en uh, Rob was echt een teamspeler Dat, dat was hij ook in de, in de Tour. Want jullie hebben heel vaak in de Tour gezeten natuurlijk. Ja, ja. Hebben, uh, ik heb dan 12 jaar op 10 jaar hebben wij samen gezegd... Dus maar de, de relatie van de Rabobank begeleidt. En ja, dan leer je elkaar toch beter ja. kennen. Op een hele andere manier kennen. En, en ja, dan, ja, dan, dan, dan, dan bereikt uh, dat, dat Rob niet die uh, die is. Maar dat er gewoon uh, ja, een hele emotionele jongen is. is een aardig mens, zegt ja. hij. Nee, heeft, heeft hij dan ook die gitaar bij zich? Uh, heel af en toe heeft hij me wel eens bij, oh, weet ja. je wel. Maar, maar kijk, ja, de Tour is keihard werken voor ons. En ik heb het mm. een jaar bijgehouden. Dus we waren gemiddeld 17 uur en 50 minuten per dag bezig. Ongelooflijk. Ik ga even praten met Ben Wijnzekers, oud-voetballer van Feyenoord... maar hij doet nog een heleboel meer uh, dingen uh, voor, uh, voor de club. Uh, ben, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Onder meer soccer schools en soccer camps en dat soort mooie dingen... Hai. samen met Mike Obiku en Ulrich van Gobel trainingen, clinics. Maar het is een open dag bij Feyenoord. Het is een prachtige dag, zijn er mensen? Ja, het is... Uh, nou, ik ben net even uh, van, van de clinics training. training... heb vanmorgen vanaf 10 uur tot 1 uur uh, voetbaltraining gegeven... Er was steeds een half uurtje techniektrainingen... en dan uh, steeds een stuk of dertig kinderen elke keer in de boarding. Dat is leuk. En nu, uh, nu begint Roy McKay met een training op het hoofdveld... en uh, begint het echte programma binnen. Ja, en dan is natuurlijk de vraag... wie komt er zometeen uit de heli zetten? Wie zijn ja. uh, de nieuwe talenten die Feyenoord uh, opstuurt... het komend seizoen in de vaart? Ja, het is natuurlijk even, even wat anders als, als normaal. Uh, er zijn altijd uh, wel slechts die aangekocht zijn... dat die het laatste moment uh, uit zo'n hele kop te komen. Nu... Uh, we zijn toch een beetje op dat gebied eigenlijk ja. uh, anders. die zijn er wat jonge jongens uh, vanuit de jeugd, uit de AE die al een paar keer meegedaan. Die nu een stuk of vier jongens, dacht ik, uh, die, uh, die uit de uh, helikopter komen. En dat is eigenlijk ook wel weer het uh, ja. de eerste feind. Uh, ja. ja, een vraag... paar jaar al met, met de jeugd bezig, dat dus is alleen maar uh, prima. Zeker, maar de vraag aan jou is dan wel, kan Feyenoord daar het nieuwe seizoen uh, krachtdadig mee uh, aan de slag? Nou goed, als je ziet welke jongens er nu nog eigenlijk uh, jonge spelers zijn, maar uh, je hebt natuurlijk Wouden. Uh, je hebt. Uh, Kijk, als ik. Uh, uh, je, je, hebt, je hebt eigenlijk. Uh, Zegers, Legers, dat is iemand die heeft gisteren ook meegedaan hmm. tegen, uh, tegen ja. Dordrecht. Dus ja. er zijn wel weer een stuk of vijf, zes uh, nieuwe jongens die Zeker. er tegenaan zitten. Maar ja, we hebben nog zat jongens die, uh, die jong zijn, die, die, die zelfs nog spelen dus. Ja. dus dat is natuurlijk wel heel mooi, uh, mooi iets natuurlijk. Nou ja, je noemt de wedstrijd tegen Dordrecht. Uh, uit, ja, dat was niet zo de uit, uit. nee, 1-1, kom op. Nee, we ja, hebben gisteren gezien. Het was niet best Eerst uh, met de daarna was het uh, veel slechter. Uh, hm. Dat is dan wel jammer, want je hebt een goede serie gemaakt. Je hoeft wedstrijden, maar ja, nu uh, tegen Doenweg was het uh, niet goed. Maar nee. misschien het ook wel leuk uh, beter om uh, gelijk die gasten weer aan te pakken. Zo, zo is het. Uh, ja, ja, ja natuurlijk. Hoe slechter de aanloop, hoe beter het uh, straks uh, gaat. Dat, dat kan maar zo het effect wel. zijn, tuurlijk. Ja. Zeg maar, het moet wel in die oude Kuip blijven. Hè? In die mooie oude Kuip, zou ik zeggen. Maar goed, die nieuwe komt ja. er niet. Nee, goed, er is natuurlijk heel veel uh, over te doen geweest en uh, kijk, ik heb er zelf een uh, jaar, jaar of vijftien eerste gespeeld in de Kuip zelf, dus qua sentiment ja. denk ik dat, uh, dat, uh, dat ik ook zo moet denken van ja, die Kuip moet niet weg, maar dan kan, vind ik wel dat we op een gegeven moment wel moeten gaan kijken naar de mogelijkheid om uh, een nieuwe Kuip, je moet vooruit en anders blijven uh, hangen en ik vind nogmaals sentimenten prima, maar ik denk dat het supporters voor een goede sfeer in het nieuw stadium dat het eigenlijk net zo goed kan zijn. Goed. Nou, het pleidooi is duidelijk, Ben. Ik wens je een mooie middag nog uh, in uh, Zonnig Rotterdam, neem ik aan. Ja, het is, uh, ja, het is heel mooi. warm en een uh, geweldig sfeertje hier. Goed zo. Nou, veel plezier en dank uh, dat jij van de lijn was. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dag. Hoi, hoi. Ben Wijnstekers. Adrie uh, van der Poel, oud-wielrenner. Adrie, met uh, een mooie palmares hebben we al een paar uh, fragmenten van uh, gehoord. Ik vroeg me wel af, uh, hoe ben jij op het idee gekomen... om toen je op de weg reed en redelijk succesvol was... op het veldrijden ook over te gaan? met ik heb, succes laten. Ja, maar ik heb het altijd gedaan, de, ja. de combinatie, want ik vond het een, uh, een geweldige overbrugging van, van het ene wegseizoen naar het andere. Maar uh, wat was de, over, de overbrugging behalve dan dat je kon blijven fietsen? Was, was het meer de passie uh, ja, om door te gaan? Passie en, en je hoefde niet doelloos uh, een paar nee. maanden te trainen. Je, je kon in die winter kon je ook een paar uh, doelen ja. uitzoeken. En dat was dan vaak het NK op de weg of, of, of het W-K ja. Met links en rechts nog een, een mooi contractje waar je kon versieren in een, een internationale cross. Dus het ja, voor mij is het altijd een hele mooie overbrugging geweest. En, en ja, ik, ik kon er dan ook vrij goed Dus uh, Ja, ja dan, dat motiveert alleen maar. Ja, maar het is wel beulswerk, hè? Door die, uh, die modder en die klei vaak uh, klimmen en klauteren, en dan weer op je fiets en dan weer af. Het, het ja. vraagt iets heel anders uh, van je dan op de weg. Ja, nou, nee, dat. dat uh, Zeg maar, toen ik op de weg nog gewoon bij de, bij, bij, bij de beter was, heb ik, heb ik ook nooit specifiek voor het veldrijden nee. getraind. waar je gewoon met, met Gerrie Kneteman, Henny Kuiper en nog een hoop anderen uren door het bos. Ja. Maar je zei net, Rob Hameling heeft heel veel van jou geleerd. Maar heb jij van die mannen veel geleerd die je net noemt? Kuiper, ja, Kneteman, ja, Raats? Dus, uh, nou ja, vooral Kuiper en dan uh, ja. Zoetemelk. Uh, Kneteman, dat, dat zijn eigenlijk ook... Uh, uh, drie jongens geweest waar ik toch uh, een jaar of acht bij ja. je op de kamer heb gelegen... als je alle drie bij elkaar telt. Dus tuurlijk uh, leer je daar heel van. En, en ieder met zijn eigen aanpak en ieder met zijn eigen ideeën... En, ja, daar kun je alleen maar wijzen van worden. Uh, ja. En zeggen op je 36e, dat kan ik je nog even laten horen... voor zover je dat überhaupt vergeten was... of uh, niet meer uh, wist dat het bestond, dat geluidsfragmentje... werd je uh, wereldkampioen veldrijder... en dat je vijf keer tweede was geworden... Laatste bocht, nog 100 meter. Adrien van der Poel, Bramati erachter. Pontoni erachter. Adrien van der Poel, Adrien van der Poel. Hij wordt wereldkampioen, 36 jaar. Pontoni is tweede, Bramati derde. Wat een fantastische race van onze landgenoot. Ongelooflijk, op 36-jarige leeftijd, na vijf tweede plaatsen, eindelijk goud. Hier heeft hij zijn carrière voor verlengd. Hier heeft hij naartoe geleefd. Hier heeft hij maandenlang op gewacht. En het is gelukt. 1996, Montreuil, staat natuurlijk in je geheugen mm -hmm. gegrift. Ja, ja. En, en de legendarische Jean-Nelissen. Jean ja. Ja. ja, mooi om te horen. Zeg, uh, voelde dit ook echt als: dit is mijn laatste kans? Uh, ja, nou, ja, het ging eigenlijk nog wel, wel goed. Ik moet wel zeggen, de, de, die winter was niet een van mijn beste winters. Waar, uh, in welk op zich uh, niet? Ik, ik was toen voor het eerst uh, begonnen uh, een klein beetje met een trainer. En in, in het begin liep het van giganten. Deed dus... je het voor die tijd allemaal zelf? Ja, allemaal zelf. Ja, toen bestonden er geen trainers. Uh, al dat trainingsschema's, die ja, had je, dus je zelf ontworpen. Ja, je dat zelf en heel veel op gevoel en, en, en op ervaring ja. en zo. Maar je kon net, ja, net dat kleine beetje, dat fijn tunen, dat kon je zelf niet. Nee. En daar had je soms gewoon een, uh, een beetje ondersteuning bij nodig. Nou, in Het begin het liep niet zoals ik wou, maar ik had wel het gevoel dat ik harder kon rijden. Alleen nog geen uur aan mijn stuk. Dus het was gewoon, zat ik te wachten van wanneer kan ik dat een uur? En dat kwam er eigenlijk tegen hmm. nieuwjaar. Ja. En ja, toen ging het ook vanzelf. Ja, en, en waar hangt die trui nu, die, die kampioen? Ja, die thuis, op het bureau. Ja, ja die, die kun je dus elke dag nog eens even bekijken? Ja. ja? Wat, een, uh, wat een feestelijk moment ja. uh, moet dat zijn. Ja. Wereldkampioen. Adrie, uh, de postbode komt bij ons nog langs. Ja, het is, uh, het is echt waar. Het gebeurt nog uh, in Nederland. Er wordt wel over gemopperd. Dat in de verkeerde brievenbussen dingen terechtkomen. Of dat ze helemaal niet meer verschijnen. Maar uh, bij ons kwam een boodschap binnen voor jou van een uh, oude bekende. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hey beste Adri. Nou ja we kennen elkaar natuurlijk goed uh, tijd van de beroepsrenners. Ik keek vroeger al uh, heel erg op naar je. Ik ben uh, een paar jaar jonger. Het, is, uh, het was ook altijd wel uh, lachen met je. Uh, we hebben veel gelachen samen. Die keer dat je Herman Frison daar uh, de beek in duwde. En dat hij zelf niet wist wie het gedaan had. Om maar een anekdote te noemen. Ik kom je tegen natuurlijk. De afgelopen jaren zijn we elkaar vaak tegengekomen op de, op de, op de post van het uh, veldrijden. Waar jij dan uh, in je regenoutfit stond en ik ook. Zo zwart als de kegel. Vooral is het een, uh, een bijzonder mens. Een uh, man met karakter en een hele goede visie. Uh, zou ook een hele, hele goede ploegleider kunnen zijn. Weet overal raad op. Als je ooit vragen hebt, dan kan je bij A3 terecht. Geweldige talent kwam natuurlijk bovendrijven. We alle twee zonen die nu ook in beide categorieën kampioen van Nederland zijn. En de jongste zelfs twee maal wereldkampioen in die categorie. Dat moet een formidabel gevoel zijn. En mijn oudste zoon heeft ook een wereldtitel op het veldrijden gehaald. Ploegleiders zeggen wel eens dat ze kampioenenmakers zijn. Maar wij kunnen echt zeggen, met recht, dat wij wereldkampioenenmakers zijn. Met vriendelijke groeten, Jean-Paul Verpoppen. Ja... Je kent hem ja, natuurlijk. Leuk, ja, ja, ja. Ja. Nou ja, uh, het hem is Jean-Paul van Poppel. Wat, wat, dat was de man die in de sprint uh, ja. de, de etappes pakte natuurlijk. Nou ja, ik, ik, ik heb ja. dus zelf twintig uh, jaar, je hebt net gezegd... in ja. de gehangen. en, en uh, Jean-Paul is voor mij... De meest correcte sprinter die ik ooit heb meegemaakt. En wanneer ben je als sprinter correct? Ja, hij deed nooit niks. Nooit zo'n nee, bogen gewijd? Nooit, eh, nooit. Van zijn uh, lijn of? Nee, nee. En, en de, voor, voor, voor mij de meest indrukkenwekkende ja. uh, etapoverwinning in de Tour... Is, is uh, de laatste rit is op de Champs zee geweest. We hebben ooit eens een keer andersom gereden. Dus dan kwam je, nu ze nu sprint een beetje licht bergop, maar toen kwamen we van de Arc de Triomphe af. en ja, dan, dan ging hij naar beneden finishen, ja. En daar wint hij. En ze hebben hem wel drie, vier keer proberen klem te zetten, maar hij. Gewoon heel simpel. In, ja, ik, ik zat meestal net op de tweede rij achter Want ik kon wel aardig positie kiezen. Maar die jongens waren net iets strap En dan remt hij gewoon. En dan wacht hij totdat hij in een gaatje zit. En dan zoekt hij de ruimte op. En, en dan, ja, dan begint hij ja, te sprinten. Maar dat het klinkt bijna alsof hij niet een gepassioneerde sprinter is. Ja, jawel, jawel, jawel. jawel. Maar, wel? maar ook iemand zo ook... Uh, ja, die liet het ook niet zo merken. Nee. Is gewoon, die, die, die, soms had je de indruk van, dan dacht van, oh Jean-Paul vindt fietsen helemaal niet leuk, maar als je dan ook weer later met hem over wielrennen praat, dan denk je, ja, dat is één brok passie. En, en dan begin je ook meer te beseffen waar hij die sprinters zo uh, Je ziet ook van Poppel weer hetzelfde of nooit derde, vierde of vijfde. Het was altijd één of twee. Ja. En ja, hij ging het gevaar ook niet opzoeken. En, en, en, ik, heb hem, ik heb hem nooit z'n ander zien gebruiken, dus... Nee. Zeg, en hij zegt, ja, ploegleiders zijn kampioenmakers. Wij zijn wereldkampioenmakers als vaders van uh, talentrijke zoons. Toen Zo moest je even lachen, hè? Toen dacht je, ja, ja, dat is waar. Ja, ja dat is natuurlijk een doordenkentje. Maar ik bedoel, ja, wij hebben ook het geluk om, denk ik, uh, met onze zonen te mogen werken. Ik, ik doe het dan bij BKCP Powerplus en hij doet bij bij vakantielei. Ja. Dat is altijd geen voordeel. Want een vader, zo'n relatie, ja, dat is toch dat is heel close natuurlijk. En vaak doen uh, vreemde ogen doen toch wel dwingen. Dus uh, dat, dat ja. is wel wat moeilijker. Maar het, het is en het blijft fantastisch om, om dat uh, als familie zo te doen. Maar bij, jou, uh, bij jouw zoon zit natuurlijk ook nog een stukje van degene van hun grootvader. Ja. En dan praten we over wel een eeuwige tweede. Hè? Ja, ja. Achter Jacques Anquetil natuurlijk, jaren 50 in ieder geval. Uh, ja, Remond Ja. Dat is een opa. Dat is een open, ja. ja en dan praat je ook over uh, eeuwige tweede. Maar ik hoorde pas nog dat hij ook uh, iets van 180 wedstrijden gewonnen heeft. Ja, <laughs> dus en de Tour was hij natuurlijk ja. altijd die tweede achter Jacques Arquetil. Ja. ja, tweede. Uh, vaak tweede. Ik geloof ja. ook acht keer op podium gestaan in ja. Parijs. Maar nooit één dag de gele trui. Dus, dus, ja, dus, ja. En, en hij was een echte toerenner. Ja. En bemoeit hij zich nu met zijn kleinzoons in, in dit opzicht? Dat hij zegt van nee, je, ja, nou, nee. hij, in, de, in de winter komt hij meestal uh, rond kerst uh, een dag of tien. En dan uh, gaat hij mee naar het veldrijden kijken. Ja. En dan geniet hij. Hij het wel bij, want we hebben net een heel mooi wedstrijdje in Frankrijk gereden. Uh, wat Mathieu ook gewonnen heeft. Ja. Dat vind ik vrij indrukwekkende manier. Ja, en daar geniet hij wel van. Want natuurlijk, de, de Franse bondscoach is de buurman... Van mijn schoonvader. Kijk. En ja, dus zodoende blijft hij natuurlijk echt op de hoogte... met het presteren van, ja, ja, van mijn beide zonen. Ja. Ik ja. weet niet hoe ja. het daar is waar hij woont, maar over de hecht natuurlijk. Ja. Ja. Of ja. is de Parijzen naar Nee, toch? Nee, nee, nee. nee moet in de buurt van Limoges. Oh, kijk zeg aan. maar tussen Limoges en uh, Lac de Vassivière. Oké. Okay. Waar zit je dan in Frankrijk ongeveer? Uh, midden, hè. Oh, in het midden. Ja. Ja. Zeg, uh, nou dat is mooi natuurlijk. Uh, dat verhaal van Herman uh, Frison. Uh, ik hoor dat jij iemand in de beker hebt geduwd. Herman Frison was, de plo was een ploegleider, toch? Nee, wat was, wat was, dat? Was, was, was een renner en ja, soms oh. was je wel dan dolle, weet je wel, en dan uh, <laughs> ja, ja. dat gebeurt dan wel eens in de tour. Kijk, nu, nu wel minder. Maar dat heeft ook te maken dat die etappes zijn allemaal een stuk uh, korter ja. geworden en, en wij hadden gewoon. Ik heb het doel gereden, er zaten twee etappes in boven de 300 kilometer. Ja, ja. Dan haal je het echt niet in je hoofd om in, in het vertrek te demoreren. Want stel voor dat je ze laat rijden... Dan moet je 299 ja, op kop. Ja, daar zit je dan voor ja. tien uur. Ja. Ja. ja, en dan werden er soms wel eens wat geintjes uitgehaald. Je, je had er wel eens iets gehoord ja. van vroeger. Nou, dat ging je dan eens een keer nadoen of zo. Weet je wel. En ja, en je, we wouden hem eigenlijk een zetje geven, maar hij had zijn handen niet bij de remmen. Dus hij kon niet rennen, dus hij knalde niet de sloot in. Echt waar. En dan ja. moest hij nog verder ook? Ja, maar dat maakt niet uit. He. Het, het, dat... was, het was midden in de zomer. Die sloot stond rood. Dus het oh, oké. Okay. Ja. <laughs> nou ja, daar ging dus uh, Herman uh, Fries Heb jij, want je kijkt nu natuurlijk ook naar die, die tour... voor zover je je werkzaamheden dat via de Ronde van Luiken uh, toelaten... heb jij het idee, het, het is wel zo erg veranderd... Uh, met die oortjes, met alle berekeningen die er gemaakt worden... Een vluchtgroepje blijft zo en zo lang weg. Commentatoren kunnen bijna op de minuut voorspellen waar ze ingehaald worden door het peloton. Ja, maar dat is wel leuk dat je. Want dan wil ik daar gelijk een keer een einde aan maken. Hoe dan? die oortjes, dat heeft het wielrennen helemaal niks veranderd. Het heeft alleen een stuk veiligheid bijgedragen. Want ik ben ook in 1984 25 meter voor de streep teruggepakt door een aanstormend peloton zonder oortjes. Ja. Wat ga je dan wat, wat had je in die tijd? In die tijd had je gewoon een paar renders in, in, in, in het peloton of in, in de ploeg zitten, bijvoorbeeld de knetenman. Ja, die wist precies ook: hè, het is zes minuten, jongens, we gaan nu rijden. Het is vijf minuten, we gaan nu rijden. Ja, ja. En, en dan kwamen ze ook meestal 100 meter of 200 meter of 500 meter voor de finish op je nek vallen. Dus koerstactisch uh, maakt het niet zoveel uit. Het enige is je kunt direct reageren, want je hebt je hebt je, hebt, je hebt, je hebt en dat komt ook beter. Ja. En waarom is dat beter? Omdat je natuurlijk niet meer als een idiote ploegleider... het peloton in moet gaan rijden. Als jij een ploeg hebt die constant vervoer rijdt... dat houdt in dus dat je elke keer 180 renners voorbij moet... die je in gevaar kunt brengen. Het publiek langs de kant van de weg kun je in gevaar brengen. Je moet rekening houden... dus. Publiek, renders, vluchtheuvels, rotondes, uh, fotografen die voorbij rijden, politie ja. die voorbij komt rijden. Dus ik ben, ik ben een geweldige voorstander voor het al is het alleen maar voor de veiligheid. Want ja. koers, tactisch denk ik dat het minimaal is wat het bijdraagt. Maar is de tactiek uh, wel ernstig uh, vooruitgegaan sinds jouw tijd? De tactische nou ja, je, je hebt, je, blik op wat er gebeurt op zo'n dag via de ploegleiders? Ja, de, het kan ook natuurlijk, hè. de etappes zijn wat korter. Dus het, het wordt allemaal toch een stukje overzichtelijker. Ja? Uh, uiteindelijk denk ik dat je, dat je nog meer specialisme gekregen hebt. Want in, in de tijd dat wij de toereden, reden had je een ENO... You know. En, en, en ik, ik noem er iets in een kelly en noem maar op die reden ook al een heel het voorjaar ja. nu, nu heb je echt, uh, als je vroem pakt en vorig jaar Wiggins, die zeggen van oké okay, we beginnen zeg maar in Parijs niet. nou da daar winnen we, we zijn goed, of ik heb gewonnen en we zijn nog niet waar we moeten zijn dus de, je hebt nu gewoon een aantal periodes in het jaar waar die jongens gaan kijken of ze echt in topvorm zijn en uh, als ze in topvorm zijn, dan worden ze even geremd, zijn ze niet in topvorm ja. dan krijgen ze wel een klein stukje bij en ze proberen dan ja gewoon die tour, dat, dat is het einddoel. ja, zien wij Wiggins een keer terug volgend jaar in de tour, de, de winnaar van vorig ja, die nu opgevolgd wordt door zijn ploeggenoot Vroem. Ja, nou, hij heeft hij te heeft kennen gegeven dat uh, hij weet niet of hij het nog een keer opgebracht krijgt... om ja. nog eens een jaar van, van A tot Z dat ja. er helemaal voor te doen en voor te laten. En dan, uh, dat weet hij niet. Dus ja, misschien, is het, uh, misschien zien we hem terug in de veld ik weet niet. Dat zou kunnen, dus de ronde van Spanje. Ja. Zeggen die jongen die gisteren won, die 23-jarige uh, meneer uit... Uh, Quintana. Was uh, Quintana uit uh, Colombia. Ja. Is dat de, de, de winnaar van volgend jaar? Want onze Belgische uh, commentatoren doen er heel opgetogen over. Ik weet niet wat de Nederlanders ervan zeggen hoor, eerlijk gezegd. Maar... Nou ja, gisteravond was Johan de Munk uh, bij Vivo, uh, Vilo en die zei hij ja, gaat hem ja. nooit winnen. Ook dat moet je een beetje oh. nuanceren, denk ik. Om, je kunt niet zeggen van hij gaat winnen of hij gaat niet winnen. Ik denk dat Quintana een, een renner is met enorme mogelijkheden. 23 passen. Ja. Maar dat wil niks zeggen. Hè? Ja. Uh, het, het, het gaat, uh, voor, voor hem zal beslissend zijn hoe de komende toeren eruit gaan zien. Heb je twee aankomsten berg op? Ja, dat wordt ja. beperkt. Komt er een keer 100 kilometer uh, individuele tijdrit in, in het vlak? Ja, dan, dan wordt het ook moeilijker. Ja. Maar krijg je een tour, net als nu, met korte tijdritjes, heuvelachtige tijdrit, een paar aankomsten bergop, op? Dan kun je hem bij de kans hebben zetten. André van der Poel, zo dadelijk nog even het slot uh, van jouw aanwezigheid hier. Nu uh, geen antwoordapparaat, als uh, gebruikelijk op dit tijdstip, maar een speciale zomerrubriek. Tune-toppers. De verhalen achter de mooiste radio- en tv-tunes. Elke week een uh, componist centraal van een mooie tune. U hoort al gesprekken met Tony Eik, Stefan Emmer... die u trouwens uh, allemaal terug kunt luisteren, die tunes, op onze website. En uh, nu hoort u Ron Gouwen in gesprek met de componisten-duo... Bernard Joosten, Jeroen Kuitenbrouwen en die eerste genoemde, Joosten, is het brein... achter onder andere deze oude herkenningsmuziek van het RTL Nieuws. <tipen> Nou, wij, wij zijn in principe, waren wij concurrenten van elkaar. En we woonden hier allebei in Utrecht, we kwamen elkaar in de kroeg tegen. Maar we waren toch wel, dat we allebei dachten van, nou, ik heb hem niet nodig. En op een gegeven moment was er een pitch voor het nos jaal ja, Zo'n pitch is dan dus een wedstrijd tussen meerdere bedrijven om dan die tune te maken. Ja, en ik ging op vakantie. Ik kon het helemaal niet doen. Toen heeft hij, in naam van mij, heeft hij uh, destijds de pitch gedaan. En zo, daarna zijn we eigenlijk uh, samen verder gegaan. We hebben een totaal verschillende benadering van componeren. Hij componeert heel uh, uh, gevoelsmatig en, en aldoende en ik ben wat... Uh, ik zeg op... altijd dat hij uh, mathematisch uh, ja, math de muziek math math benadert... en ik uh, rommel wat aan, zeg maar. werd ik gebeld van Bernhard, wil jij Nova doen? Dan, dan moet er wel iets goeds komen. Dus uh, daar heb ik, ben ik wel diep gegaan. En ik heb me laten inspireren door een componist, Hans Werner Hensen. Die stijl heb ik gebruikt met natuurlijk een beetje actualiteitsgehalte... Uh, om die tune te maken. Waarom ik deze tune zo goed vind... Uh, die is gemaakt met alleen maar samples. Er komt geen echt instrument aan te pas. En uh, de, de techniek die tijd was gewoon nog niet zo ver... dat het heel goed kon klinken. Maar ja, op een of manier is het wel gelukt. Het klinkt nou nog alsof die echt is, vind ik zelf, hoor. met het idee van, ja, ik heb die tune gemaakt die iedereen kent, maar niemand kent mij. Toen ik begon met muziek had ik nog wel het idee van een soort poprichting, uh, weet je wel, bekend. Maar dat is nooit wat geworden. En, maar het, ja, het is voor jezelf, hè. je bent wel trots op, gewoon op wat je doet. En uh, dat, dat is voldoende op zich. De tunes van Nederland 2, zitten wat ingewikkelder in elkaar... of zijn ze juist heel makkelijk opgebouwd? Het is eigenlijk juist heel makkelijk. Het is eigenlijk een melodietje wat uh, gespiegeld is. Het is één instrument altijd. En die speelt achterstevoren in de galm en in het midden. Als de kubus in het midden is, draait alles om. En dan, komt het gewoon, uh, ja, dan hoor je ineens, oh, het is een clarinet of het is een uh, cello of wat dan ook. Dit is Radio 4. Een goede tune vind ik, hoe langer die draait, hoe beter die wordt... Op een gegeven moment is die, kijk, als je iets met een orkest uitvoert, dat blijft altijd mooi. Maar misschien dat de techniek van bepaalde geluiden, dat gewoon, ja, na, of de stijl, na een aantal jaren, ja, dat werkt niet meer. Goed, dan moet hij er af. Maar bepaalde tunes die zijn gewoon tijdloos. En die moet je er ook niet zo snel afgooien, denk ik. Dat is, euh, maar ja, dat is wat er op dit moment wel gebeurt. Het LOS Radio 1 Journaal het Hanke Pijpers. Oude Radio 1-tune. Nou, ook trots op, neem ik aan? Zeker, ja. ja. Dat was een beetje mijn doorbraak. We hebben ingestuurd, nou, zelf gebeld, afgewezen. Mag ik dan nog iets insturen? Ja, stuur me wat in. Maar je maakt toch geen kans, want we willen eigenlijk met Henny Vriend. Dat was toen het verhaal. Toch nog iets ingestuurd. En toen kwam er een telefoontje. Ja, nou, nou, we vinden het eigenlijk wel aardig. En die tune daarvan... Het goede is dat ze die tune toch heel lang vol hebben gehouden. Daarom kent iedereen maar één woord nog. Iets over half elf. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad. Dit is Hart van Nederland. Uh, Hart van Nederland, die had ik tegelijkertijd met Nova. En dat waren eigenlijk zeg maar, zoiets als de Ajax-Feyenoord. En ik heb ze op hetzelfde moment gemaakt. En de mensen dachten, ja, Nova, weet je wel. Ja. Ik zei, ja, maar ik heb ook Hart van Nederland gemaakt, hoor. Dus, weet je, dat... En toen keken ze de andere kant op. Ja, dan word je een beetje een soort paria, word je dan. Dit is dan een tune van Hart van Nederland die je dan net niet gehaald heeft. Ja. Die ligt dan bij jou in het archief op de plank. Hoop je nog wel eens te verkopen? Die probeer ik al zeven jaar te slijten. <laughs> Dit is vanuit Max Studio 23, Hollandse Zaken. Een heel simpel tune voor Hollandse Zaken, een discussieprogramma. Dat uh, doe je in een uurtje. Dat dacht ik niet, nee. We zijn er best wel lang mee bezig geweest. Radio 1 Langs de Lijn. Met Govert van Brakel en Tom van Hek. Dat was een langs de lijn-tune die het niet is geworden. Maar ja, het is geen Quincy Jones natuurlijk. Het is zeker geen Quincy Jones. Hij was een beetje aan de volle kant. Dat snap ik op zich achteraf wel. Af en toe wat gecompliceerde lijntjes. Net iets te, te, net iets te freaky misschien. voor. Maar wel heel lang houdbaar. Ja. Dus je had heel lang kunnen meegekund. Maar... Uh, nee. Misschien uh, verkoop je hem nog een keer. Ik denk het niet. Bernard Jooster, Jeroen Kuitenbrouwen en Ron Vergouwen. Er is nog een prijsvraagje te winnen het Tunesboek. Dan moet u op onze site uh, even vertellen van welk programma dit de tune was. Ja, Weet jij het, Adrie van der Poel? Geen idee. Nee, ik ook niet. Uh, de Nederlanders in de Tour, heel kort nog even uh, nalopen. Mollemaat en Dam, kunnen we tevreden over zijn? Ja, ik denk dat ze staan waar ze moeten staan... Niet, niet hoger, niet lager. Ik denk nee. dat ze uh, precies goed staan. Het was even pieken in de tweede week. Hè? Dat we dachten nou, dat uh, podiumplaats, podiumplaats, mollema. Nee, maar je weet gewoon niks. Aantal dus die worden toch die derde week wat beter. En, en zijn ook ietsje meer klimmer als onze twee jongens. Ja. Want ze hebben het geweldig gedaan. Ja, en dan uiteindelijk sta je gewoon waar je moet staan. Ja, en dan hebben we nog Robert Geesink als knecht. Ja, de maar dat is ook geen rol die voor hem weggelegd is. Waar moet hij naartoe dan? Die moet gewoon blijven en die moet die gewoon die grote rondes uit zijn hoofd zetten. En die moet gewoon Dauphiné in de ronde van Zwitserland winnen. Ja, maar leg hem dat maar eens uit. Nou, hij weet het niet. Ja, <laughs> Dringt dat door tot een renner, denk je, als de ploegleider dat zegt? Ja, dat weet ik Want niet. Want de ambitie is, moet je dan wel bijstellen natuurlijk. Ja, maar er is niks mis mee, hè. Als, je, als je dat soort rondes ja. kunt winnen, kun je ook een hele grote renner worden. Zeker, dat of zijn geen... mooie titels natuurlijk. Ja. Dauphiné, Libere. Wat ja. vind jij de allermooiste overwinning van jezelf? Uh, van mezelf? Uh, 2K-veldrijden. Kijk, 1996 Montreux. Fijn dat je hier was, Adrie van der Poel. Zometeen de laatste editie van Radio Tour de France. Geniet ervan. De zomer gaat beginnen, dus die is nog niet afgelopen. Prettige dag. Hé, hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Kijk nou eens wie hier binnenkomt. Jan van der Putten voor het NOS Vernaal. Ja. Pensioenfondsen willen fors meer investeren in de Nederlandse economie. En dat kan nog voor problemen zorgen, zegt Gert-Jan Dennekamp. Die quote gaat niet door. Dit is eigenlijk Gisteren wel werd bekend een, dat de, een, een, een frisse, de filialen van de haarissen Smit dicht moesten... Jan, was je spreekstelstuk? Nou, ik, wij doen die uitzending altijd met z'n tweeën eigenlijk. En ja. Ik zag mijn technicus-collega... Zag ik helemaal niet, nou hebben We hebben hier een hele grote afdeling. Ik denk, nou, voordat er echt grote paniek is, ik loop naar Sven. De perstribune is een programma van Max. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Dan kom je tot twee dingen Ik heb eigenlijk maar twee dingen...